3 uur. Het NOS-journal. Lisa La Thomasen.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 in alle zaken eisen dat de daders geld in het fonds storten. De vier cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenissen zijn geschorst door de inspectie voor de gezondheidszorg. Het aantal sterfgevallen op de cardiologieafdeling was ongewoon hoog. Dat kwam doordat de cardiologen verkeerde diagnoses hadden gesteld. Ook hadden ze patiënten laten inslapen met behulp van morfine, en dat is in strijd met de richtlijnen. De inspectie sloot de cardiologieafdeling daarom al twee weken geleden. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis sloot daarna zelf de polykliniek. Het ziekenhuis wil de, nieuwe wil de afdeling cardiologie zo snel mogelijk weer openen... en zoekt daarom nieuwe cardiologen. Jasper S., de man die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra... blijft in voorarrest. S. werd rond de middag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die besloot dat S. nog zeker 14 dagen blijft vastzitten in beperkingen. Het Openbaar Ministerie wilde dat het voorarrest werd verlengd. Ook de advocaat van S. is aan het woord geweest. Wat hij heeft gezegd is niet bekend. S. zit sinds zijn arrestatie zondagavond in beperkingen. Alleen zijn advocaat mag contact met hem hebben. Die wil niet loslaten hoe het met hem gaat. Nou, dat laatste graden, hè. Daar zeg ik verder ook niks over, maar dat is euh, nou ja, goed. Probeert u dus zich er maar een beeld van te vormen, dan zit u wel in de buurt. S is de afgelopen dagen verhoord. Wat dat heeft opgeleverd, is niet bekend. Op dit moment werken twaalf rechercheurs aan de zaak. Ook wordt gekeken naar de geestesgesteldheid van de verdachte. Dat gebeurt standaard bij ernstige misdrijven. Astronaut André Kuipers krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Hij ontvangt zijn onderscheiding in januari... onder meer voor het toegankelijk maken van de wetenschap voor een breed publiek. De UvA prijst ook zijn onderzoek naar het evenwichtsorgaan tijdens gewichtsloosheid. Kuipers voerde dat onderzoek onder meer uit tijdens zijn missie... in het internationale ruimtestation ISS. Hij zat daar tussen december 2011 en juli van dit jaar. Kuipers zat als enige Europeaan tot nu toe 193 dagen aan één stuk in de ruimte. Het weer vrij zonnig en droog bij een graad of 9. Vanavond vooral in de kustgebieden tijdelijk harde wind. Morgen bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. Het wordt dan opnieuw 9 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... staat file bij Bokstel Noord, 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. De A10 West naar Zaanstad, 3 kilometer bij de Coenternal. De A15 vanuit Europoort, 4 bij Rotterdam-Charloes. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... bij knooppunt Rijnsweert, 2. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Heyo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel even jan Ouweneel. Hij gaat in debat over het laten horen van de stem van verdachten in de rechtszaal. Ook zit hier nog Howard Kompoel. Hij sprak over zijn nieuwe show. En uh, Martin Visser van het Financieel Dagblad. Met hem praten we over de eurotop, waar vele miljarden op het spel staan. En daarover schuift ook Jesse Klaver, GroenLinks Tweede Kamerlid, over ja, Jesse Klaver en uh, Martin Visser. Uh, Martin, jij was uh, verslaggever van het financieel Dagblad in Brussel. Je bent daar net weg. Ja. Uh, is dat niet een raar gevoel dat nu er zo'n grote top is dat je er niet bij bent? Ja, dat is een raar idee. Ja. Ik vond het vooral uh, eigenlijk... Uh een paar dagen geleden toen het over Griekenland ging, vond ik dat heel raar. Ik heb met name heel erg de eurocrisis uh, gevolgd vanaf het begin. En uh, om heel eerlijk te zijn heb ik hier, dat ik deze top moet missen, niet zo heel veel spijt van. Het gaat mogelijk drie, vier dagen duren. Dus de collega die dat nu mag uh, doen, uh, uh, die benijd ik niet. Want dat is te lang en dan is het saai of zo? Maar... Nou, um, um, nou ja, ja nou, saai, saai zal het niet zijn, denk ik. Maar drie, vier dagen uh, in, die, in, die, uh, in die hal hangen. Met mogelijk geen uitkomst. Uh, okay. Ja, dat is toch onbevredigend. En de eurocrisis leverde meestal elke keer toch wel iets van een akkoord op. Dat was dan een halfbakken akkoord. Daar kon je dan weer uh, je kritiek over, uh, over, over spuien. Maar je had in ieder geval iets. En of dit het toch gaat opleveren na drie, vier dagen, dat is zeer de vraag. Ja, Jesse Klaver van GroenLinks. Gisteren is er een kamerdebat geweest over de eurotop. Met welke opdracht heeft u premier Rutte naar Brussel gestuurd? Nou ja, er zijn in, twee, in ieder geval twee moties van mijn hand aangenomen. Eén waarin eigenlijk de hele Kamer zegt: zorg er nou voor dat er eh, niet te veel op, op, eh, op innovatie, onderzoek, eh, onderwijs wordt bezuinigd. Eigenlijk dat daar meer geld bij komt en dat er wel wordt bezuinigd op eh, landbouw. En dan vooral op de landbouwsubsidies. En dan voornamelijk op de landbouwsubsidies die directe inkomenssteun zijn voor boeren. Ja, maar de, en een andere opdracht, ja? die was, vond ik vrij opvallend. Gaan we ook niet meer bezuinigen op het ontwikkelingsbudget voor de allerarmste landen. Dat is een beetje hypocriet, hè? Want dat doen we zelf wel, bedoel ik. Nou ja, dit kabinet doet dat daar wel. Maar de Kamer vond het blijkbaar uh, toch belangrijk dat er in Europees verband niet verder wordt bezuinigd. En daar ben ik in ieder geval blij mee. Ja. Het is, het is uh, een, een top waarbij eigenlijk de begroting voor de komende jaren wordt vastgesteld. Uh, ze willen meer geld in Brussel, maar zit dat erin, Martin Visser? Nou, er zijn nu al heel veel landen die op de rem trappen. Dus, uh, dus ik vraag me af of dat, uh, of dat uh, uh, gaat lukken. Uh, ja, het speelveld is ongelooflijk verdeeld. Dat maakt het zo uh, uh, heel erg ingewikkeld er zijn misschien wel twee kampen in de zin van een aantal landen die vinden dat alle subsidies in stand moeten blijven. En een aantal landen die vinden dat er wat vanaf kan. Maar vervolgens zijn die kampen ook weer heel erg versplinterd. En het komt er eigenlijk op neer dat iedereen wil het potje waar hij gebruik van maakt in stand houden. En waar hij geen gebruik van maakt, daar wil hij vanaf. Dus ja, het wordt nog wel knap ingewikkeld. Maar grote begrotingsstijging, dat lijkt me onhaalbaar. Sterker nog, de begroting is in totaal ruim duizend miljard voor de komende jaren. Het voorstel van Van Rompuy is om daar 80 miljard van af te halen. Ja, en, uh, en, uh, en er zijn verschillende landen die willen er 100 miljard van afhalen. En, uh, maar goed, dat zijn nog weer de, de, de grote getallen. Dan kijken de landen op zichzelf natuurlijk ook weer uh, wat ze in het voor me? uh, Nou, Met name Nederland natuurlijk, die zeven jaar geleden erin slaagde... om een, een korting van een miljard eruit te slepen. Ja, Rutte wil op zijn minst met die korting weer thuis kunnen komen. En zo zal elk land niet alleen naar de totale omvang kijken van de begroting... maar ook naar hele specifieke onderdelen. De Fransen kijken naar de landbouwsubsidies. Ja, want uh, die moeten ze in, van, van Jesse Klaver en van de Tweede Kamer... Uh, uh, daar moeten ze op bezuinigen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren omdat Spanje en Frankrijk dat niet willen. Toch, meneer nou. Klaver? Nou ja, uiteindelijk, kijk, ik, denk, ik ben erg pessimistisch over of er nu een uitkomst gaat komen. Dat vind ik wel Überhaupt, Overhaal, Über, ben ik, ik. Ik vrees het ergste. Het, het speelveld is verdeelder dan ooit, eigenlijk. Um, en ik denk wel, uiteindelijk, er zal bezuinigd moeten gaan worden. En het zal ook op het budget van landbouw gaan gebeuren. De vraag is alleen, uh, hoe wordt dat verdeeld? En als er extra geld komt voor onderwijs, onderzoek, innovatie, hoe worden die gelden dan weer, uh, dan weer verdeeld? Maar goed, dat Frankrijk zal dwars liggen. Ja, dat klopt natuurlijk. Hè? Een paar dagen geleden was het president Hollande. Die zegt, uh, dat dat Nederland toch ook echt aan de solidariteit moet denken. en ook aan de andere landen. Uh, vooral in het zuiden. En wat hij eigenlijk zegt. is: ik wil een groot gedeelte van de landbouwsubsidies hebben. Dus iedereen is er natuurlijk bezig. Uh, met zijn eigen belang. Maar wil je als Europa verder. dan heb je wel regeringsleiders nodig. die een stapje verder durven ja. te zetten. Uh, Martin, en dat doet Rutte op dit moment ja, niet. als hij het over zijn geladen uh, pistool heeft. Ja, nee, inderdaad. Want dat wil ik vragen aan ja, wel. Martin Visser-Rutte die zegt dan. ja, ik hou het pistool op zak. Dat klinkt natuurlijk ontzettend stoer. Ja. Is dat allemaal uh, onderhandelingstactiek. en wordt er dan ondertussen in de Achterkamers nog wel iets geregeld. of is dit echt een soort. Uh, ja, dit is het al? Nee, dat is gewoon pure tactiek. En wat hij in die, in die quote... Ja, die quote klinkt dan vervolgens heel stoer. Terwijl hij eigenlijk probeerde uit te leggen... Uh, hij werd gevraagd door, door de verslaggever... Van, ja, meneer Cameron heeft zijn veto al actief op tafel gelegd. Gaat u dat ook doen? Toen zei hij... Nee, het is altijd verstandig om je geladen pistool in je zak te houden. En niet op tafel te leggen. Uh, ja, dat is gewoon eigenlijk een, Eerlijk gezegd een domme uitspraak. Want die quote <lacht> op zichzelf krijgt ineens een hele andere wending. Een andere lading. Dan de context waarin, die hem, waarin hij hem gaf. Want hij zei er ook nog eens een keer achteraan. Ik heb altijd een geladen pistool op zak. Als ik naar Europese onderhandelingen ga. Nou, we weten, we kennen inmiddels wel voldoende voorbeelden... waar Rutte niet kreeg wat hij wilde in Brussel. Dus dat geladen bestel dat zegt ook niet alles. Maar Martin, als je het hebt over dat, uh, over dat, die, uh, dat uh, dit, dit citaat... misschien niet helemaal goed begrepen is... of dat hij het anders uh, bedoelde... ik merk nog niet een heel groot verschil in de toon van Rutte... richting Europa, terwijl er nu toch echt een ander kabinet zit... ook een andere meerderheid in de Kamer is. Hij blijft die zeer eurocritische toon uh, eigenlijk handhaven. dat vind ik opvallend. Ja, maar dat komt misschien ook omdat de PvdA... natuurlijk ook een beetje tweeslachtig is uh, daarin... Uh, de van de PvdA is aan de ene kant uh, durven zich wel pro-Europees te uiten, dan uh, met name de VVD. Uh, maar ja, als het erop aankomt, uh, wil bijvoorbeeld een Dijsselbloem op financiën. Wil ook een, uh, een, een strenge schatkistbewaarder uh, schatkist zijn. Die ja. er ook belang bij heeft om een miljard binnen te hengelen. Want als we het miljard niet uit de Europese begroting weten te halen. Goed, dan zullen dan. we dat elders moeten bezuinigen. Dus, dus, dus, dus die toon blijft hetzelfde. Maar rondom Griekenland zie je. Uh, dat even een ander onderwerp. Maar rondom Griekenland zie je natuurlijk wel al. Dat, dat ja. ze wat tweeslachtig zijn. Dat ze wel de ja. mogelijkheid openhouden van misschien toch wel een extra lening. Uh, uh, dus je ziet. Ze zitten volgens mij met z'n tweeën nog te zoeken. En het zal niet voor niks zijn dat Rutte notabene twee ministers heeft meegenomen is... in zijn delegatie. Een zware delegatie. Want de waar normaal en ambtenaren Timmermans. in zitten. Nee. De derde delegatielid is Frans Timmermans. en Die ja. staat natuurlijk heel anders in deze hele Europa-discussie. Hij is als staatssecretaris geweest van Europese zaken. Ik denk dat dit hele Europa-dossier, inclusief Griekenland, inclusief ook deze begroting, zeker als het blijft door etten, ook nog wel eens in Den Haag politiek moeilijke kost kan worden voor het kabinet. Oké, okay, nou dat zien we later dan. Ik wil nog even naar de positie van Engeland. Want je noemde het Cameron al, Martin, die echt heel uh, onder druk staat om met extra geld terug te komen. Kan je zelf zeggen dat Engeland uh, er misschien wel uit gaat stappen? Nou, dat, dat hoorde ik de afgelopen maanden in Brussel steeds sterker, dat de angst groot was dat we eerder een Brexit krijgen van de Britten die eruit gaan dan een Grexit, de Grieken die eruit gaan. Um, uh, bij Griekenland ging het dan om de euro en bij de Groot-Brittannië meteen om de EU. Maar dat is toch wel een, een, een vrees die zich Begint te leven omdat uh, nou, eigenlijk sinds vorig jaar december. Toen hebben de Britten niet meegetekend met het begrotingspact wat toen gesloten is. Uh, niet alleen hebben zij niet meegetekend. De anderen hebben ook toegelaten dat de Britten dus alleen kwamen te staan. En uh, in het afgelopen jaar is die positie van de Britten niet beter geworden. Uh, intern heeft Cameron in eigen land heeft het, heel, uh, heeft het op, dat moment, uh, op dat moment heel moeilijk. En uh, ja, het zou best kunnen zijn dat deze begrotingsinstitutie ook er weer voor zorgt dat op een zeker moment Cameron alleen komt te staan. Maar is het denkbaar meneer Klaver dat, dat uh, Groot-Brittannië eruit stapt? Nou, ik denk dat dat niet ondenkbaar is. Uh, het, het, zou, het zou zomaar kunnen als je de krachten ziet die daar nu spelen uh, in, uh, in Engeland. Dat is, dat is niet eerder zo krachtig geweest volgens mij. Dus ik, ik vrees daar wel voor. Sowieso is het hele palet in de Europese Unie door de hele bankencrisis ook aan het schuiven. Nou ja. Howard, voel jij je Europeaan? Ik voel me zeker wel een Europeaan, ja. En, en, en volg je dit soort uh, onderhandelingen dan ook? Of zeg je van, dat gaat allemaal aan mijn... Uh... Nee, ik bedoel, als stand up comedie moet je wel een beetje <laughs> ja. wat er gebeurt. Sure kun je geen actuele grappen maken natuurlijk. Nee, maar uh, ik voel me wel Europeaan. Ja. En moeten we proberen zoveel mogelijk geld uit Europa te halen... of heb je zoiets van, nou, als ik Europeaan ben, dan mag het ook wat kosten. Ik denk wel dat het slim is om daar wat te halen... want anders gaat het hier helemaal mis. Kijk, in mijn vakgebied merk ik echt wel de gevolgen van de crisis. Theaters sluiten kleine zaaltjes. Uh, theaters hebben minder te besteden, dus gaan minder voorstellingen boeken. Mensen kiezen steeds secuurder wat ze... Wat ze Waar ze naartoe gaan. Dus het is, het is heel erg te merken. Ja, en eh, ik denk dat als we dan toch met z'n allen lid zijn van dezelfde club... dat we dan ook iets uit de clubkast kunnen halen. Maar, maar als je, als je <laughs> kijkt hè, bijvoorbeeld naar die hele discussie over hoeveel krijgen wij ervoor... als je ziet en hoeveel moeten we betalen. Ja. Het gaat heel erg over die afdrachten. Nederland zou ja. te veel aan de Europese Unie betalen. Per persoon is dat ongeveer zo'n 255 euro. Maar we kennen ook het bedrag van die 2000 euro... aan wat de Europese Unie ons aan opbrengsten oplevert. Dus je moet wel naar twee kanten kijken. Hoeveel? Mm -hmm brengen we naar, naar Brussel, of brengen we naar Europa... maar die Europese Unie als geheel... hoeveel levert dat Nederland uiteindelijk economisch op... maar ook als het gaat over vrede en stabiliteit... want ik vind dat dat veel mensen nog vaak vergeten. In de jaren negentig was er gewoon nog oorlog op de Balkan. Um, en ik denk dat de Europese Unie er ook aan bijdraagt... dat we hier in vrede en veiligheid met elkaar kunnen samenleven. En dat is geld waard. Ja, Martin, dat verhaal hoor, dat, dat klinkt wel iedere keer. Maar op de een of andere manier komt het niet tussen de oren van ons Nederlanders. Nee. Heb jij daar een verklaring voor? Um, nou, een van de verklaringen is natuurlijk dat de meeste politici, behalve die, die we nu dan horen. Uh, uh, blijven, ons blijven voeden om Europa te beschouwen als uh, een geldverslindende machinerie. Terwijl het natuurlijk. Ja, uh, duizend miljard klinkt heel veel, maar de begroting van Europa jaar, nee. is, is 1% van de Europese economie. Dus eigenlijk is het peanuts. Uh, natuurlijk, we, gaan er een, we, we willen daar een miljard gaan halen. En uh, natuurlijk, als we 16 miljard moeten bezuinigen, is dat 1 miljard extra. Dat is echt een aanzienlijk bedrag. Uh, maar ja, ik vind het persoonlijk eigenlijk heel. Treurig. En daarom vind ik die begrotingsdiscussie als zo, toch als journalist, journalist, ook zo niet zo interessant, als ik dat mag zeggen. Is dat je alles benadert vanuit het geld en vanuit de financiën. En ik snap dat het politiek zo werkt, dat begrijp ik al goed. Ook een regeerakkoord is natuurlijk onderhandeld over geld en over bezuinigen. Uh, maar ja, je zou idealiter willen uh, dat je gewoon van, van nul kon beginnen... en zou kunnen bedenken wat voor Europa willen we met landbouwsubsidies. En niet meteen vanuit het ah, geld, maar vanuit okay. de inhoud gedacht, Maar dus, dat is natuurlijk ja, dat is niet mogelijk. Het, het wordt spannend of er überhaupt een akkoord komt. Ik las vanmorgen in de krant, als er geen akkoord komt, is het ook niet erg. Want, zo zegt een diplomaat, internet bestaat maandag ook nog. Ja. Dan kunnen we gewoon via internet verder onderhandelen of wat bedoelt hij? Ja, ik, ik, ik weet niet wat hij daarmee nou, bedoelt om te zeggen dat de wereld ook blijft doordraaien. Ja, maar zo, laten, we, ja. laten we wel zijn, het hoeft niet zo te gaan. Het is een politieke keuze om op deze manier over Europa te spreken... en het bredere verhaal wat Europa voor ons allemaal kan betekenen... Uh, dat lijkt wel eens weg te vallen en ook de relativering. Ik vind het heel terecht dat je het gaat over duizend miljard. Dat is ontzettend veel geld, maar het gaat over zeven jaar. Europa is de grootste economie van de wereld. En dat die totale begroting, dat is maar 1% van het bruto binnenlands product. Dus voor alles wat we met elkaar verdienen in, uh, in Europa. Um, als je het zo hoort, is het eigenlijk een gevecht wat alle, alle uh, regeringsleiders in Brussel met elkaar voeren. Want ook het verschil tussen het hoogste en het laagste bod... is 0,14 van het BBP. En daar moeten ze uit kunnen komen, zeg je? Als ze daar niet uitkomen, dan zou ik niet weten... hoe ze al die andere wereldproblemen... Maar ook moeten oplossen. En chartered. Wie er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag filosoof Evertjan Evert-Jan, jij wilt het hebben over het laten horen van de stem van verdachten? Want uh, die horen we nu nog niet, hè, als het dan om rechtszaken uh, als gaat. Je het, als je het als verdachte goed vindt, hoor je hem wel. Oké, okay, dat Daar kan wel. Het... we ook uh, Wilders. Ja, en we hebben inderdaad uh, de stem van Mohammed B. Die hebben we wel gehoord, uh, de moordenaar van Theo van Gogh. Laten we even daarnaar luisteren. Ik kan je zo niet verdenken van enige hypocrisie, want hij was geen hypocriet. Dus het hele verhaal van dat ik me beledigd zou voelen als Marokkaan... of omdat hij me elke zou hebben genoemd, dat is allemaal niet waar. Ik heb gehandeld uit geloof. Ik ben ook lid, behalve verdachte, gelukkig ook nog steeds lid van de wetgevende macht. En ook ik kan daar aan niemand uitleggen dat een uh, raadsheer doodleuk gaat dineren... En die getuige gaat beïnvloeden door hem te overtuigen van zijn gelijk. Ik vind dat ongehoord. Ik vind dat een enorme grote pijn op. En ik vraag me af in welk circus ik hier terecht ben gekomen. Ja, even Jan. dat waren stemmen die, uh, van mensen die zelf toestemming hadden gegeven om uh, gehoord te worden. Wat, wat voor voorstel is er nu? Het verschil is dus dat uh, vanaf maart, volgens de nieuwe persrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak... Um, de, de rechter de onwil van de verdachte kan overrulen. Dus als een verdachte niet gehoord wil worden via radio en tv en internet... dan kan de rechter zeggen, jawel, ik vind dat dat wel goed is. En dan gebeurt het wel. Oké, okay, nou, laten we die raad voor de rechtspraak daar eens even bij halen. Dat nou, het is uh... vooral uh, een rechter en de voorzitter van het landelijk persrecht is over. Oké, okay, Dirk Vergunst is ja. dat. Goedemiddag, meneer Vergunst. Ja, goedemiddag. Ja, waarom, uh, waarom staat u de media toe om die stem te laten horen... zelfs als die verdachte dat misschien niet wil? Ja, dan moet ik even de zaak in de lijn zetten. De rechtspraak is openbaar. Ik geloof sinds Napoleon verdreven is, geheime processen wilden we niet meer. Dus we moesten met elkaar mee kunnen kijken of processen eerlijk werden gevoerd. Nou, dat heeft betekend dat van oudsher de schrijvende pers en wel publiek ook willig was om te komen in de zalen aanwezig waren. En dus kennisnamen integraal van alles wat daar gesproken en gezegd werd. De laatste jaren is de schrijvende pers zich wat meer gaan ontwikkelen via internet. Denk aan tweets en, en ook live blogs. Zodat soms op internet vrijwel live letterlijk te volgen is wat daar, wat daar besproken wordt. Afhankelijk van de typesnelheid een beetje van de betrokken journalist. Mm -hmm. uh, sinds 2008 ongeveer hebben we ook de tv toegelaten. De druk van de samenleving om tot meer te zien van het binnenwerk uh, hebben we daarin tegemoet getreden. Dat is ook goed gegaan naar ons oordeel tot ja. dusver. En nu? Wat mag sinds 2008 de officier, de advocaat en de rechter ook. Maar de rechter blijft meestal buiten beeld omdat de rechter in actie altijd in gesprek is met de procespartij of een verdachte. Ja. Stap hebben we nu gezet dat ook de rechter beter in beeld komt, waarbij de controleerbaarheid van zijn werk ook groter wordt. En dat betekent dat een verdachte die via liveblocks letterlijk te volgen is, vaak ook uh, in zijn stem kan worden opgenomen. Oké, okay, en... nu wil ik even naar Evert Jan Ownie. Even, ja? dit is nu helder, dit ja. gaat er gebeuren, maar jij hebt daar bezwaren tegen. Nou, kijk, okay, als een, een, een zitting uh, verandert in een televisieprogramma of in allerlei quotable uh, fragmenten, dan kan dat de aard van die zitting gaan veranderen. Ik kan me voorstellen dat aanklagers, uh, verdachten, maar zelfs slachtoffers, hun uitspraken zo gaan aanpassen... dat ze daarmee ook de gunst van het publiek kunnen winnen. We kennen allemaal nog de O.J. Simpson-zaak... die een behoorlijk politiek karakter kreeg... en super uh, goed zichtbaar was voor het hele publiek. Dus beïnvloeding, zeg dus je? Als je nou geïnteresseerd bent in zo'n zitting... Ja. ga dan gewoon daarheen. Het is openbaar, je kunt erheen. Maar waarom het hele publiek erin betrekken... want dat kon wel eens de aard van die zitting... en van dat gesprek gaan beïnvloeden. Zo kan het ook zijn dat verdachten ineens een stuk stiller worden. Ja. ja. Meneer Vergunst? Dat, dat zijn uh, op zichzelf reële zorgen... Laten we vooropstellen dat het publiek over het algemeen niet in staat is om te komen. Wie zou allemaal naar de zaak zaakvaatszaak kunnen gaan straks, terwijl we er allemaal in meeleven. De Robert M. zaak, noem ze maar. Een handjevol is in staat om die zaak echt te volgen en de rest wil het ook weten. Ja, maar die beïnvloeding die heeft Die beïnvloeding wel, ja. zou er kunnen zijn. Onze zorg is dat door de, de toenemende opnameapparatuur die we allemaal in onze broekzak dragen tegenwoordig, blackberries, iPhones, noem het maar, ze worden ook nog steeds kleiner, rechtszaken sowieso op internet terechtkomen, of het willen of niet. En als die beïnvloeding er is, en die vrees hebben wij natuurlijk ook, dan kunnen we er beter met een open vizier naartoe loop, lopen. De, de meer professionele media nu ook de ruimte geven om deze opnames te maken. En dan ook kijken wat er gebeurt met ons en met het hele spel, om het zo maar eens. even. Ja. Meneer Vergunst, denkt u ook dat, het, dat dat zwarte balkje voor de ogen eh, op een foto op, op tv, dat die gaat verdwijnen als ook allerlei foto's zonder zwart balkje op internet verkrijgbaar zijn. Ja, sluit het niet uit. De ontwikkelingen gaan razendsnel ook op het Dus Twitter de anonimiteit die... van de verdachte die nog absoluut niet schuldig uh, verklaard is. Hij is nog verdachte. Uh, die anonimiteit die zit dus op de schop en die gaat verdwijnen. Dat nou, mag we Nou, Dat is achter. de vraag, want u trekt nu de lijn in één keer door. Wat wij nu willen, uh, dat is niet alleen de raad voor de rechtspraak... maar dat is de rechtspraak in het algemeen is een breed gedragen proces op dit moment... is dat we de rechter beter in beeld willen hebben. Dan moeten we de interactie tussen rechter en verdachte beter in beeld laten brengen. Dat kan niet anders, want anders heb je alleen een vraag en een piep... en een vraag en een piep. Hè? En dat neemt geen medium op. Als je dat wil, en ik denk dat het ook een maatschappelijke behoefte is... om dat beter te laten... Laten we even het pijlen. Howard Kompu, heb jij de behoefte aan om de stem van de verdachte te horen? Nee, ik denk inderdaad, ik ben het eens met mijn buurman. Dat Als, als ik in een bepaalde zaak geïnteresseerd ben, dan maak ik vrij... en dan zorg ik dat ik daar naartoe kan. Maar ik, ik vind het niet oké okay om iedereen maar gewoon zo... Uh... Alsof je vroeger met zo'n ezelkop over straat moest als je stout had gedaan. Ja, maar, dat, maar dat is ook niet de consequentie van wat hiervoor wordt gestaan. Hè? Laten we even wel wezen. De stem mag worden opgenomen. De rechter kan bepalen dat de stem vervormd door de media wordt uitgezonden. Dat is een betrekkelijk simpele techniek. En, waar, en waarom bepaalt hij dat dan? Om juist de inbreuk op de privacy die de openbaarheid sowieso met zich brengt voor elke verdachte, voor elke procespartij... ook in de civiele zaak uiteraard... in de belangenafweging zo klein mogelijk te maken. Maar hij kan dus ook beslissen om dat niet te doen? Hij kan ook beslissen om dat niet te en doen. En daar heeft de verdachte geen uh, invloed op? Natuurlijk heeft de verdachte daar mede-invloed op. Maar dat is niet alles bepalend. Even Jan? Nee. Ja, deze, deze heeft u vaker gehoord, maar het blijft een, een belangrijk bezwaar. Dat is dat er ook slachtoffers luisteren. Ja. En zelfs als je de stem vervormt... weet je donders goed dat dat de stem is... van degene ja. die jou misschien wel misbruikt of verdacht ja. heeft. Nou, nou moeten we met slachtoffers oppassen. Dat zijn de eerste... Geraakte van allerlei delicten, dus daar moet je ook met zorg uh, naartoe gaan. Wat ik weet van slachtoffers is dat ze vrijwel altijd zelf in de zittingszaal aanwezig zijn. Juist om ook het, nou het slotstuk van wat hen is overkomen te bezien. En als het bijvoorbeeld, denk als Robert Emzak, vele minderjarige kinderen betreft. Hè? Een van de advocaten mm -hmm. wees mij erop. Moeten die kinderen dan in de eten die naren, zo zei hij, stem van deze nou ja, veroordeelde inmiddels voortdurend horen. Ja, dat zou buitengewoon vervelend zijn, zacht uitgedrukt. Hè? Shocking zelfs. Nou... Dat is nou typisch zo'n voorbeeld waar je natuurlijk zal zeggen... deze verdachte gaat uitsluitend met stemvervorming de eten in... zodat het niet te herleiden is tot hem. Even, kijken. even Jan, nog ben je een, al wat meer, meer gerustgesteld? gesteld? Um, nou ja, kijk, dit blijft gewoon ingewikkeld, uh, omdat het een, een dynamiek is waarvan we nog niet precies weten waar die heen gaat. Nee, He? dus, dat ben ik eens, hoor. Dat, die die ja. dynamiek, wij, wij, u zei het net, ik heb zorgen voor de toekomst. Natuurlijk heeft de rechterlijke macht ook zorgen voor de toekomst. Hoe ontwikkelt dit mm. hele media geweld zich? Wat gaat internet ja. doen met een proces? Uh, we kijken natuurlijk naar Amerika, waar de ontwikkelingen ja. wat verder voor. Jy, jy mag nog, nog even heel jij nog eentje heel kort. Hier wordt toch gemakkelijk uh, de. de, de de wil van de verdachte overroelt. Nog maar, nogmaals, de verdachte is nog niet veroordeeld. Hij krijgt nee. dus gewoon dezelfde behandeling als elk ander mens. Maar, maar niet te gemakkelijk oordelen. Hè? Gemakkelijk wordt die wil overroerd. Dat is een statement wat ik in die persrichtlijn zo niet tegenkom. Wat wij zeggen, als uitgangspunt geldt dat de stem van de verdachte zij het vervormt als hij daar echt prijs op stelt in de eten wordt gebracht. Nee, maar dat... omwille, van, omwille van de openheid, de transparantie, het vertrouwen in ja. van de rechtspraak moet hier de wil van de verdachte wijken. Dat ja. is nu wel hier uh, de prioriteit. Dat is het grote belang van de openbaarheid en alles wat daar omheen hangt, dat hoef ik een filosoof natuurlijk niet uit te leggen, dat is een essentieel goed in onze rechtsstaat, hmm. dat, dat hebben wij hier iets zwaarder laten wegen, met de zorg die u goed verwoordt, die wij ook erkennen. Okay. En wat we ook afgesproken hebben, ik vind het heel prettig dat er nu ook landelijk wordt meegedacht, ook uit niet juridische hoek zoals in dit programma, dat je over een jaar eens terugfilmt. En okay. heeft de heel Neel nou gelijk gehad? Wij gaan, echt... wij gaan gewoon over ja. een jaar weer nou, met, elkaar, met elkaar aan tafel zitten en dan, uh, en dan, en dan even weer hartelijk dank, Dirk Guns en uh, heeft de ja. appel nou geschilderd? Ja, hij is nu geschilderd. Ja, we zijn ja, klaar. Dank. We gaan nu uh, verder met poëzie. Onze dichter bij de dag is vandaag, Frits Krins. En die heeft een gedicht gemaakt over deze uitzending. Frits. Eh, uh, hallo. Uh, ode voor Mies. Haar voornaam noemen is voldoende. Mies. In omroeplanden is zij een groot icoon. Haar lieve mensen werd een soort devies. Ze had geen sterrenlure. Ze was gewoon. Een enthousiaste vrouw en zo spontaan. En in haar werkspand, open het dorp, de kroon. Die marathon tv kon zij wel aan, met dokter Klapwijk. Blij maar afgemat liet zij haar tranen aan het einde gaan. Mies Bouwman, vakbekwaam, vol idealen. BN'er, toen het woord nog inhoud had. Zij gaf haar dorp de luister van een stad. De rest vandaag zijn louter lulverhalen. Frits Griens, stadsdichter gemeente Leudal. Dankjewel Frits. Dat je toch 50 jaar later nog zulke dingen mag horen over 24 ja, dat uur die zou, je zou gewerkt hebt. wel willen. Droom. <laughs> ja. Joachim, ik later vandaag op onze website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel voor uh, jullie bijdrage aan deze aflevering. Zometeen uh, de Villa via VPRO naar het nieuws. Gejochums, hallo, wat gaan hallo jullie doen? Elzabeth. De Spaanse Catalanen gaan zonder naar de stembus, dat heb je vast gelezen. En de partij die waarschijnlijk gaat winnen, die wil een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. En de meerderheid van de Catalanen schijnt dat te willen, blijkt uit peilingen. En dat heeft vergaande gevolgen voor hunzelf, voor Spanje en voor Europa. En we praten met de econoom Jacques Hurkens. Hij woont en werkt al 17 jaar in Catalonië. En de Belgische ambtenaren die moeten minder postregels plakken. Dat scheelt maar liefst 4 miljoen euro. Het Vlaamse Kamerlid Jean-Marie de Dekker reageert op zijn geheel eigen wijze. Dat straks, nu het nieuws. Hier is Lieslotte Thomassen. Radio 1. Het NOS Journaal. Welschoppers die zijn veroordeeld voor de gewelddadigheden in Haren moeten meebetalen aan een schadevergoeding. Het hof in Leeuwarden vindt een bedrag van 500 euro per persoon redelijk. Het OM had het hof om een oordeel gevraagd omdat de rechtbank niet meeging in de eis dat daders naast een celstraf of een taakstraf ook geld moesten storten in een schadefonds voor gedupeerde inwoners.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 En de vier cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... zijn voorlopig geschorst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het aantal sterfgevallen op de cardiologieafdeling was ongewoon hoog. Mogelijk kwam dat door verkeerde diagnoses. De inspectie sloot de cardiologieafdeling daarom twee weken geleden al. Het ziekenhuis sloot daarna ook de polikliniek. Dat is nieuws op dit moment. ANEB-verkeersinformatie. Ah, op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat file tussen Badmen en Deventer-Oost 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd. Met een vrachtwagen tussen Bokstel en Bokstel-Noord levert dat 4 kilometer file op. De rechte rijstrook ligt eruit. Op de A12 Arnhem richting Utrecht nog een opvallende file tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 3 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Teso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vandaag vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Moet er meer of minder geld naar Europa? En is met het nieuwe kabinet Rutte ook een nieuw politiek tijdperk begonnen... met ongekende macht voor de eerste in plaats van voor de Tweede Kamer? Daarover hoort u na vier uur ons politieke panel. Aanstaande zondag beslist Catalonië over de toekomst van Spanje. De rijkste regio van het Spaanse Koninkrijk stemt dan over een referendum... voor afscheiding van de rest van het land. Econoom Sjaak Hurkens woont en werkt in Barcelona. En we praten met hem over de mogelijke gevolgen voor Spanje, maar ook voor Europa. Uw reacties zijn als altijd welkom via onze site VillaVPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De Belgen weten van gekkigheid niet meer waar ze op moeten bezuinigen. Eerst moesten er duizenden ambtenaren uit. En zij die overblijven, die moeten nu minder postregels plakken. En dat brengt 4 miljoen euro op. Vlaams Kamerlid Jean-Marie de Dekker moet hier vanmiddag in het parlement op reageren. Maar hij doet dat nu vast bij ons. Meneer de Dekker, goedemiddag. Wat vindt u daarvan? Goedemiddag, dat well, is, that is de, de grens van de belachelijkheid, wordt daarmee ruim overschreden. Wij hebben hier ook een staatssecretaris en die man zijn enige bevoegdheid is dat de trein recht rijdt en dat de post bediend wordt. Mm -hmm. En die man moet ook zijn steentje bijdragen, dus hij moet een, vijf minuutjes aandacht krijgen en dat doet hij dan door wat te besparen op postzegels. Dat is natuurlijk eerst de politieke zet, ten tweede is dat juridisch een enorme kwakkel. Want het bijvoorbeeld, hij zal bezuinigen op justitie daarvoor, hij zal bezuinigen bij de financiën daarvoor, terwijl iedereen dit toch moet ver, verwettigd krijgen met een aangetekend schrijven. Ja, want het, het gaat er dan soms ze zeggen, justitie en financiën, dat zijn de grootverbruikers van postzegels, omdat die aangetekende stukken versturen. In, inderdaad, mevrouw. Dus gaat men nu de wet op het spel zetten, dan gaat men, ja, een, een juridische leemte gaan claimen op basis van een laten we zeggen, overdreven spaarzucht dat er momenteel heerst. Het gaat niet meer over spaarzucht, het gaat over perceptie van wie het meeste durft te sparen. Ja, het is gewoon een beetje een maskuline uh, krachtpatserij eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, het is wat spierballen rollen onder staatssecretarissen ja. en ministers... terwijl dat hij niet beseft dat hij nu het nekpunt is van hilariteit natuurlijk. Ja. Want uh, Jan Modal begrijpt dat inderdaad niet. En wat je ook nog eens gaat krijgen... is als uh, of officiële justitiestukken niet meer op tijd verstuurd worden... dat aan bepaalde termijnen niet gedaan worden... en de rechter een zaak wel eens kapot kan, la kan laten gaan... Ja, onder andere de verdediging en dergelijke. De juristen zullen daar een, een, ja, een grote kluif van hebben natuurlijk. Ja, als we de stukken niet, niet, niet op tijd toekomen als oproepingsberichten niet op tijd toekomen. Zelfs als de belastingsaangifte dus van de fiscus en zo. Als dat allemaal verkeerd loopt, ja dat, wordt dan, ja, dat wordt echt een jamboel natuurlijk. Maar ik denk ook niet dat dat doorgaat, hoor. Dat zijn van die snippers die gelost worden, van die losse flodders... dat men in de lucht schiet, een, een, een schreeuw om aandacht van een of ander staatssecretaris. Maar is dat dan eigenlijk dat... niet enorm veel verspilling... Als u het zo niet serieus kan nemen en zegt... het is alleen maar een schreeuw van aandacht van een staatssecretaris... dat kost ook ja. handenvol geld, want het is wel onderzocht. <laughs> inderdaad, mevrouw, maar ik zit in de oppositie... en dat levert wel enkele woorden extra op. Dus daarvoor kan het nog dienst doen. Voor de rest is het inderdaad losse vlodders... en laat ons zeggen iets dat verdwijnt in de wind. We wachten op de volgende losse vlodder. <laughs> oh, dat kan hier amper een paar dagen duren, hoor. <laughs> ja. u eens, wat wordt het? Waar zouden ze nu uh, nog meer op kunnen, uh, mee kunnen komen? Ja, maar op, op essentiële zaken, mevrouw, zou men meer kunnen komen over concurrentiekracht en zo. Men durft niet te snijden. Hè? Wij, wij, wij hebben hier de index aanpassingen en dergelijke meer. Bij jullie hebben we het voordeel van de zuidelijkheid en men durft te snijden. Achteraf vallen we aan, aan Spanders, maar men durft te hakken. Hier, hier uh, is men bezig met Spaanders, maar niemand durft te hakken. Hmm. Oké, okay, Jean-Marie de Dekker, dank u wel. Graag gedaan. Pst. Eén minuut. Bildhoven, 22 juni 1949. Geachte mevrouw. Persoonlijk zou ik graag in kennis komen met een eenvoudige, beschaafde dame... die in staat is een gezellige sfeer in huis te scheppen... en die ervoor voelt, door wederzijdse genegenheid voor elkander... het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ik ben werkzaam bij het lager- en kweekschoolonderwijs... en geniet als zodanig een salaris van ruim 6000 gulden... Dit om u enig vast te geven. Mijn vrouw is drie jaar geleden ten gevolge van de oorlogshandelingen overleden... en daarom vooraf één vraag. U bent toch niet verwant of verwant geweest aan de NSB? In dat geval zou elk verder contact ongewenst zijn. Het huis staat in Beeldhoven, in de onmiddellijke nabijheid der bossen. U moet dus van buiten wonen houden. U hoorde 1 minuut gemaakt door Stef Visjager. Meer minuten vindt u op de site wpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 Ik ben echt verbaasd over het, over het niveau en de intensiteit waarmee gespeeld wordt. knallen met twee, drie spelers tegen de boarding. Vandaag is Metropolis in Pakistan... waar je met je handicap een goede boterham kunt verdienen. Een reportage van Wilma van der Maten. Ik mag het niet zeggen, maar ik vind het gewoon te stuitend... om te kijken naar al deze zwaar gehandicapte mensen... die in deze luxe winkelstraat van Lahore bij elkaar zitten... Zoals deze man, zijn uh, lichaam is dusdanig vergroeid... dat zijn armen en zijn benen achter zijn lichaam recht omhoog staan... waardoor hij uh, als een uh, omgekeerde hond loopt. Ik heb een uh, gids bij me, wat is er met deze man gebeurd? Hij heeft niet gehoord, ja. Hij heeft 10 jaar geleden. Hij heeft een kerkje, maar hij heeft een is Ik denk niet meer. 15 hij is 22 en hij kreeg als baby polio omdat zijn moeder hem niet had laten inenten. Wat je dus heel veel ziet in Pakistan. Hij woont hier op straat, soms in het weekend gaat hij naar huis. Maar het is een heel gedoe om hem te vervoeren. Wat verdient hij nou als bedelaar op een dag? 900 rupees, every day. Wauw, 900 roepies dat is even snel omgerekend. Ja, dat is toch bijna 24.000 roepies per maand, een dikke 200 euro. Het is bijna 2,5 keer het salaris van een fabrieksarbeider. Dat is misschien een stomme vraag, maar is hij nou ook boos op zijn moeder? Porsa ga je naar Porsche, ben je en een Nee, hij zegt dat hij gelukkig is. Hij verdient genoeg geld om voor zijn moeder en voor al zijn broers en zussen te zorgen. Als zijn moeder hem had laten inenten was hij er beter aan toe geweest. Maar goed zegt hij het leven, is nou eenmaal zo. Je zit ook een man die als een hond loopt. Jij sprak niet met hem, hè? Vraag ik aan mijn gids. En hij vertelde je dat hij is getrouwd. One is in class 3, one is in class 4, one is in class 6, one is in class 7. He has two daughters two sons. His wife work. Ja, Hij heeft zelfs vier kinderen in de leeftijd van uh, 9, 10, 12 en 14. Ze gaan allemaal naar school zijn vrouw is een uh, gewone huisvrouw. Hij werkt, zo noemt hij het bedelen. Van ochtends 10 tot avonds 10, zes dagen in de week en hij verdient ook bijna zo'n 200 euro. Ja, je vraagt je af hoe hij met dit lijf nog kinderen heeft kunnen maken. En ook hij zegt dat hij gelukkig is, omdat hij een familie heeft. dan nou valt me het wel op dat de zwaarste gehandicapten hier in Pakistan... bewust op straat worden gezet door hun families. Want blijkbaar spelen ze met hun bochels en geamputeerde ledematen, nogal in op de gevoelens van de Pakistanen, die goed geven. Hoeft de familie er tenminste niet voor te zorgen. Wat me ook opvalt, zeg ik tegen mijn gids... ik zie ook helemaal geen Mogolen op straat. Eh, of zoals we dat in Nederland zeggen, mensen met een Down-syndroom. Stalin donne? Both both the cases are there. They kill them also and they hide them also. What's more do you think? Killing or hiding? Nothing hiding. It's a shame to have an uh child who's mentally disturbed according to your culture or it's a punishment? Yeah, it's a shame for them. That is why they don't take them even to the psychiat to the psychiatrist or to the doctor because it's a shame for them. Do you also see like a punishment of Allah? I don't think so. No? It's a biological defect? Ja, ze worden of meteen bij hun geboorte gedood of opgesloten in een kamer met een bediende waar ze dus hun leven niet meer uitkomen. Hier bij de boekwinkel. Op de parkeerplaats zit een meisje in een hele oude, verroeste rolstoel. Levensgevaarlijk, het is 40 graden in de zon. En de moeder zit in de schaduw thee te drinken. Mijn moeder dit dan hoor, ja, maar dat is heel maar in elkaar te Dat was beneden de eertjes. Je wil chocolade. She she started, uh, begging me, no. Ze is weduw, vertelt ze. En haar dochter kreeg uh, ook als baby polio. En ze verdient 150 euro per maand. Is dus ook voor Pakistanse begrippen weer een uh, behoorlijk salaris. Ga je ook naar school, vraag ik aan het meisje hier in de rolstoel. Want dat zou ze prima kunnen. Ze is niet dom. Oh, luchatje. Oh, luchatje. Er ik ga de dinale pony. Nobody to pay for our expenses, so we don't have any choice te to Nee, want ze moet bedelen van haar moeder. Ik moet heel eerlijk bekennen dat deze gehandicapten, maar vooral hun families uh, ja, behoorlijk op mijn zenuwen beginnen te werken. Het is, het is inderdaad allemaal heel erg zielig, maar de families buiten ze wel uit. Op straat uh, leven ze als honden of ze zitten in de bloedhete zon en de familie zit lekker thuis. Terwijl ze hier ja, die bedelaars toch voor Pakistanse begrippen goed verdienen. Ik vind het allemaal onvoorstelbaar. En volgende week gaat Metropolis Radio over creatief omgaan met de crisis. Wij wachten even nog op contact met onze gast in een studio in Barcelona. De econoom Sjaak Hurkens. En we gaan met hem praten over een mogelijke afscheiding van die regio van Spanje. Wat dat betekent voor Spanje en ook voor Europa. Maar die voor zeker, en Zeker, en voor henzelf. Hem. Maar de verbinding is er nog niet. Dus we gaan eerst even luisteren naar muziek. I wake up and ride right away I know.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 the whole my hand. Milo met Where My Head Used To Be. En de lijn met Barcelona staat nog steeds niet door. Wij gaan vast praten met ons uh, panellid uh, van uh, het Vragenuur van N4, Hans Verbeek, onze collega, politiek verslaggever van BNR. Hallo. Ja, goedemiddag. Uh, we jij hebben hebt... nooit plaatjes, hè? dus uh, het is even wennen voor me. Het is wennen. wij ook ja. niet. Nee. Ja, Meestal wel... hebben we lijnen, maar nooit plaatjes. In, in het weekend hebben jullie, <laughs> hebben jullie wel plaatjes. Ja, dat is waar. Dat is... En, en s'nachts? <laughs> ja. Uh, luister, er was vandaag een, een debat in de commissie uh, Binnenlandse Zaken. Justitie bedoel ik, justitie en veiligheid met minister Opstelten over politiezaken. En toch zou ik zeggen, Ger, oh, want dit is nog maar de intro. Dan gaan we het straks met Hans daarover hebben. Eventjes over Opstelten, die hij vanochtend sprak. Maar Barcelona is inmiddels, geloof oh. ik, doorgekomen. De lijn met Sjaak Hurkens, is dat zo? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Oké, okay, nou dan gaan we het over uh, Spanje Hans hebben. Hans dan zo meteen. Ja, Prima. Uh, Hans, tot straks dan. Uh, de Spaanse provincie Catalonië die beslist zondag over de toekomst van Spanje. Er zijn dan namelijk vervoegde regionale verkiezingen en die kunnen wel eens de eerste stap zijn naar een de definitieve afscheiding van Catalonië van het koninkrijk Spanje. Madrid wacht wat dus met angst en beven op de uitslag. Nou, u hoort hem al. In Barcelona zit econoom Jacques Hurkens. Hij is verbonden aan het Spaanse Instituut voor Economische Analyse. Hij woont al 17 jaar in Catalonië. Nogmaals, meneer Hurkens, welkom. De partij die waarschijnlijk zondag gaat winnen... die wilde altijd al een referendum uh, over onafhankelijkheid. Het komt nu door die vervoegde verkiezingen heel dichtbij. Uh, Even voor wat de, de, we het over die onafhankelijkheid gaan hebben, het referendum. Waarom moesten die verkiezingen vervoegd worden eigenlijk? Nou, die hoefde eigenlijk helemaal niet vervroegd worden. Dat heeft uh, de regering besloten om het te vervroegen. Omdat ze waarschijnlijk dachten dat het een goed moment was om, uh, om, om die verkiezingen te winnen. Er was uh, oh. niet zozeer sprake van dat er een motie van wantrouwen of zoiets was. Dus, uh, en, zien ze dat goed? en zien ze dat goed, dat ze nu uh, op de piek zitten? Nou, ze hadden dat dus ongeveer twee maanden geleden besloten. En toen zag het er misschien uit dat ze misschien de meerderheid, absolute meerderheid zouden krijgen. Maar in de peilingen staan ze nou gelijk als... Uh, ...als twee jaar geleden. Hm. En wat was er op dat moment dan waardoor zij ineens zo gestegen waren? Was een grote onmin nog groter dan anders met Madrid? Nou, het is natuurlijk zo dat er uh, veel uh, bezuinigingen doorgevoerd zijn... ...ook door de regionale regering. En er waren veel protesten tekenen. Om het een beetje de aandacht af te leiden van die protesten. Ik denk dat ze daarom besloten hebben om maar uh, alles op de onafhankelijkheid te zetten. Om, om wat populairder te worden. En ja. te vergeten over de bezuiniging. Als je, in, uh, als je de uh, internationale pers leest over, ja, over de problemen in Spanje. Over de politieke situatie in Catalonië. Dan schijnt er geen huis meer te zijn in Barcelona. Waar niet de Catalaanse vlag buiten gestoken is. Uh, ter aanmoediging van die uh, onafhankelijkheid. Is dat zo? Nou, dat, dat, valt nog wel mee. dat valt nog wel mee. Er zijn veel huizen. Al, al, al diegenen die waarschijnlijk voor onafhankelijkheid zijn, die hangen de vlag uit. Maar dat is, ja. denk ik, toch een minderheid hoor. Waarom wil men het eigenlijk? Is het nationalisme uh, uh, of heeft het met iets anders van doen? Nou, ik denk dat voor een hele hoop mensen is het uh, een, een gevoel. Uh, voor historische redenen. Ze hebben zich onderdrukt gevoeld door de rest van Spanje. Maar... Uh, een van de redenen die wordt aangedragen is dat het, ja, de Catalanen betalen meer aan Madrid dan dat Madrid betaalt aan Catalonië. Dus, het is de rijkste regio, hè? Van, het is een van, van de, de rijkste Spanje. regio's. Ja. Een van de rijkste. Mm -hmm. En dan is het, dat is eigenlijk een beetje als uh, bepaalde Europese lidstaten ook hebben. Wij moeten te veel betalen, we krijgen er te, te weinig voor terug, dus laten we maar stoppen. Dat idee is daar ook een beetje. Dat is een beetje het idee, het idee dat ze slecht behandeld worden. En denken ze ook dat ze, kijk Spanje leidt onder een economische crisis, dat weten we allemaal met z'n allen inmiddels. Uh, denken ze dat ze door onafhankelijk te worden ook minder last van die crisis hebben? Nou, ik, ik, ik denk dat ze meer last van die crisis zullen hebben. Want ik bedoel, uh, om voor Catalonië uh, alleen aan uh, financiering te komen... is waarschijnlijk moeilijker dan voor Spanje als geheel. Mm. Maar het is natuurlijk wel zo dat Catalonië denkt... dat ze meer uh, productief kunnen zijn en het zelf kunnen houden. Dus op die manier zouden ze wat groei kunnen hebben misschien. Kan het eigenlijk wel, het uitschrijven van dat referendum? Die verkiezing is zondag. Stel je nou voor dat een meerderheid zegt... ja, we zijn voor het uitschrijven van dat referendum. Kan dat binnen het Koninkrijk? Nou, eigenlijk kan dat niet, want het gaat tegen de, de grondwet in om, uh, om een referendum te houden om zich af te scheiden. Dus dat zou eerst geregeld moeten worden. Hm. Maar... Maar het is natuurlijk duidelijk dat de verkiezingen van zondag. zijn gewoon algemene verkiezingen. voor het Catalaanse parlement. En op zich. zegt zeg dat nog niks over de onafhankelijkheid. Nee, is goed. Maar iedereen die pikt dit eruit natuurlijk. Hè? En de partij van ja. de premier Mas. die uh, zou dan gaan winnen. die wil dat referendum. Uh, die weet dan ook dat het in de grondwet niet geregeld is. Hoe denkt hij uit dat probleem te komen. en toch een referendum te houden? Nou, ik denk, ik denk als hij. Die... Als hij wint, en ook de andere partij, dat is een andere partij die ook heel erg voor eh, onafhankelijkheid is. Als die natuurlijk een grote meerderheid behalen, dan nou, hebben ze een, misschien een reden om te kunnen onderhandelen... en uh, aan de grondwet te wijzigen, of om, om, om op een andere manier de referendum toe te staan. Ja, nou lees ik ook in een stuk dat uh, die Catalanen zich... stel dat dat allemaal doorgaat, hè, stel dat er ooit onafhankelijkheid komt... we kunnen het ons eigenlijk moeilijk voorstellen... Maar dat ze zich verschrikkelijk in de voet schieten. Want er zijn ongeveer 4000 multinationals in Catalonië. En die, die zijn met die onafhankelijkheid ook uit de EU. Want dat waren we nog vergeten te zeggen. Als ze zich afscheiden zijn ze automatisch buiten de Europese Unie. Nou, en die dat... multinationals die zullen dat nooit winnen. En die zullen opkrassen. Ja, dat is, dat is natuurlijk een probleem. Het is, het is afwachten wat er... Eh... Allemaal zou gebeuren, maar Mars ziet dat niet zo als een probleem. Die denkt niet dat uh, Catalonië automatisch uit de Europese Unie is. Die denkt dat dat wel onderhandeld kan worden, zodat uh, Catalonië erin blijft. Maar Spanje, dan zou Catalonië van Spanje afgescheiden zijn. Spanje heeft een, een veto-recht en dan zou Spanje natuurlijk als eerste land zeggen... dit vetoen wij en dan is het uit. Nou. Dat zou kunnen, dat is een dreiging die ze op dit moment uiten. Maar ik bedoel, als Catalonië eenmaal onafhankelijk is, dan zijn ze er misschien ook bij gebaat dat Catalonië toch uh, lid is van de Europese Unie. Dus, dus, dus dat zijn spelletjes die op dit moment gespeeld worden, maar later. Uh... Kan maar zich bedenken natuurlijk. Ja, maar ik geloof dat Van Rompuy, de president zeg maar van Europa... die heeft toch gereageerd en die heeft gezegd... de regels zijn zo, als je je afscheidt... ben je automatisch uit de EU. Dan kun je wel een procedure starten om binnen te komen. Maar elk aangesloten land heeft een vetorecht. En Spanje zal dat vetorecht gebruiken. Al was het dan alleen maar uit wraak. Nou ja, dit, dit, ik denk dat het inderdaad zo is dat, dat Catalonië minstens een paar jaar buiten de Europese Unie is. En dan inderdaad gewoon moet aanvragen om erin te komen. En tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderd zijn. Ik bedoel, u woont ja. daar al 17 jaar, hè? U, u, ja. Heeft u nou enig idee of het, of het mogelijk is? Dus behalve dat die partij zondag zou winnen. Maar als er een referendum komt dat werkelijk een meerderheid van de Catalanen zegt: uh, Ja, we houden ermee er op, uh, we worden onafhankelijk. Nou, ik, ik, ik denk als het zover komt dan zou het een hele kleine meerderheid zijn. Ik denk, ik, maar, maar ik denk, hier zijn, zelfs de mensen die voor onafhankelijkheid zijn, die gaan er vanuit dat je toch wel met een grote meerderheid moet winnen om het door te voeren, want als je maar met 51% wint, dan is het toch wel een hele hachelijke zaak. Ja. Uh, stel dat er een hele grote meerderheid is die dan in dat referendum voor onafhankelijkheid stemt. Terwijl het officieel geen status heeft. Dan is het wel een politieke realiteit van je welsten natuurlijk. Die je niet kan negeren. Precies, ik denk dat dat de grootste... Uh, uh, de grootste winst zou zijn. Ik bedoel, dan weet je tenminste wat de mensen echt willen. Want er wordt nog steeds gezegd dat mensen willen onafhankelijkheid. Maar dat is helemaal niet zo duidelijk. Zolang je geen referendum doet, weten we het eigenlijk niet. Maar en als dat zo is, hè, dat uh, scenario wat Ger schetst. Wat kan Madrid, want dan zeg je dan heb je een sterkere onderhandelingspositie... als min of meer autonome regio. Wat kan madrid Catalonië dan eigenlijk nog meer bieden? Nou ja, ze, ze kunnen natuurlijk uh, heronderhandelen over uh, investeringen in Catalonië, over geld wat terugkomt. Uh, ik bedoel, dan, dan zouden waarschijnlijk een hele hoop mensen geneigd zijn. Nou, dan doen we dat maar liever. Maar dan krijg je natuurlijk, dan is de beer echt los. Want dan de armere regio's die zullen zeggen: Wij hebben het veel harder nodig, die investeringen. Waarom krijgen wij die niet? Nou ja, maar het, het is natuurlijk uh, op een moment uh, dat Catalonië minder investeringen krijgt dan. Uh, gewijze recht op zou hebben, zeg maar. Dus mm. uh, dat is een kwestie van onderhandeling. Ik bedoel, de, ja. de, de, andere, de, de arme regio's zouden er ook op achteruit gaan... als Catalonië niet meer een deel is van Spanje natuurlijk. Nu zit Spanje dus inderdaad, wat we al zeiden, in een crisis. En die hebben waarschijnlijk straks nog meer Europese hulp nodig. Stel dat Catalonië onafhankelijk is. Wat doet dat aan Europese steun aan Spanje? Nou, ik... Ik zou niet weten, maar dan, dan zou Catalonië natuurlijk ook twee die, uh, financiële steun nodig hebben. Want nu hebben ze al financiële steun aangevraagd aan Spanje. Dus dan hebben we dat twee die financiële steun nodig hebben. Goed, nou we wachten die verkiezingen zondag af. Ik ben erg benieuwd. En uh, mocht er reden voor zijn, dan uh, spreken we uh, graag later nog eens met u. Oké. Okay, Sjaak Burkens, econoom, woonachtig al 17 jaar in uh, Barcelona, en daar werkte hij ook. Hij is daar verbonden aan het instituut voor economische analyse. De villa is zometeen bij u terug na het nieuws. En na weer Verkeer en Ster. Met ons eigen uh, politieke panel. Tot zometeen. We gaan 22 jaar terug in de tijd. 1990, ben de, de plaats van handeling. Monrovia.